<coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Wa harafat unser wirklich selesse de lesse ...die zoals wel bekend bij iedereen... ...de drie fundamenten heten. En deze drie fundamenten... ...zoals we al deze... ...vaker... ...hebben aangehaald... ...zijn van enorme belang... ...voor de moslim... ...aangezien zijn... ...succes... ...en zijn welslagen... ...in het wereldse... ...en hiernaammaals... ...van deze drie afhangt. Zoals Salimah Ahmed... Wel bekende hadith... ...op gezag van al-Bara'u bin Azib... ...radiyallahu anhu overleefde... ...dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, zegt... ...wanneer de zoon van Adam sterft... ...en deze in het graf komt... ...zullen twee engelen naar hem komen... ...en deze zullen hem drie vragen stellen... ...en een van deze drie vragen is... ...Wie is jouw heer? En de moslim, de gelovige... ...die allah taala heeft gekend... ...en die weet wat zijn rechten waren, en die is, na, die is nagekomen, deze rechten en geboden gelaten, en hem op de beste wijze heeft aanbeden, en alle vormen van afgoderij heeft verlaten, dan zal deze zeggen, mijn Heer is Allah. En ook zal hem worden gevraagd, wat is jouw religie? En de gelovige, die zijn religie heeft gekend, door deze te overpeinzen, door deze te bestuderen, door deze te overdragen aan anderen en er naar handelen, deze zal antwoorden, mijn dien, mijn geloof is islam Vervolgens zal hem worden gevraagd, wie is de persoon en wie is degene die naar jullie is gestuurd? Oftewel, wie is jullie profeet? En de gelovige die de profeet zal kennen en heeft leren kennen, Datgene wat verplicht is voor hem om te leren te kennen over hem, die zal antwoorden voor waar mijn profeet is Mohammed. En dat is dus het derde fundament waarin wij nu zitten. Kennis hebben over de profeet. En wat dient een moslim te weten aangaande met betrekking tot zijn profeet? Dat is dus het derde fundament. Eerst hebben we gehad, tweede hebben we gehad, oftewel, glimp. De meeste essentiële zaken hebben we geprobeerd en getracht deze te behandelen. Maar het derde fundament blijft dus nog wat we moeten behandelen. En als we het hebben over het derde fundament, het fundament kennen van de profeet... ...is het natuurlijk een hele belangrijke fundament. Waarom? Omdat de profeet een wasita, hij is een medium... En een middel dat tussen jou en Allah is. Dat tussen ons en Allah is. Dat tussen de volken en de umma, Tussen hen en Allah de profeet. Waarom? Omdat die de risala, de boodschap heeft verkondigd. En wij kunnen niet Allah kennen. En wij kunnen hem niet aanbidden. En wij kunnen onze religie niet kennen. Behalve door het kennen van de profeet. Waarom? Omdat hij degene is die de boodschap heeft verkondigd. En zo zijn alle profeten, die zijn verantwoordelijk met één zaak, of met één ding, en dat is het verkondigen. Dat is hun boodschap, en dat is hun taak. Van Noor tot en met Mohammed, allen nodigden ze uit naar één, de boodschap verkondigen. En dat heeft ook de profeet Mohammed sallallahu gedaan. Want er is geen deur. Die leidt naar het paradijs. Behalve de deur. Die de profeet heeft bewandeld. Oftewel Allah ta'ala. Zet dat toruk. Hij heeft alle wegen afgesloten naar het paradijs. Behalve één weg. En dat is de weg die de profeet Mohammed heeft bewandeld. Want hij is de laatste der profeten. Hij heeft zijn heer aanbeden. Op de beste wijze. Hij heeft zijn heer gekend. Op de beste wijze. Dus er is geen deur, er is geen weg, er is geen sleutel tot het paradijs, noch tot Allah, behalve door het kennen van je, van je profeet. Het kennen van de profeet is belangrijker als eten en drinken. Iemand die heeft geleefd in het wereldse en geen eten of drinken krijgt, zal ongetwijfeld doodgaan. Zonder eten en drinken zal hij sterven. Maar dat hij sterft zonder het kennen van de profeet, is erger dan dat hij sterft zonder eten en drinken. Ja, nee, Dat is die vergelijkenis die wordt getrokken. Waarom? Omdat hij dus heeft geleefd zonder dat hij weet hoe hij Allah moest aanbidden. Zonder dat hij die tahkique al-ubudiyah, het verwezenlijke van de aanbidding is nagekomen. Omdat hij de profeet niet kent. Want het, het is een van de Asbab, middelen en redenen dat de kuffaar en de musjrikoon in de tijd van de profeet niet de religie van Allah Ta'ala volgden, omdat ze niet de profeet kenden. Waarom? Allah Ta'ala zegt, Am l'am ya'arifu rasoolahum, am l'am munkeroon, am l'am ya'arifu kennen zij hun profeet dan niet? Kennen zij hun profeet, dus de profeet Mohammed dan niet? Oftewel, dat is een van de redenen dat jullie zijn afgedwaald. En ook, het niet accepteren van de boodschap van de profeet en alle andere profeten, is ernstig, is gevaarlijk. Want Firaun zoals we lezen in surah Al-Muzammil nummer 73 uit de Koran, is dat Allah Ta'ala ons bericht... Over wat het einde was van Fir'aun. Waarom? Omdat hij niet de boodschap accepteerde van Moosa. Allah Ta'ala zegt. Inna arsalna ilaykum shahidan alaykum. Voorwaar we hebben een boodschapper naar jullie gestuurd. Als getuige onder jullie. Kama arsalna ila fir'auna Dus wij. Allah Ta'ala heeft een boodschapper gestuurd naar deze umma. Umma van profeet Mohammed. Umma van degene die allemaal worden uitgenodigd naar de islam. Zoals wij voorheen een boodschap hebben gestuurd, Moesah, naar Fir'aun. Wat gebeurde er? Fa'asa Fir'aun Fir'aun, was hoogmoedig en koppig en wilde niet de boodschap accepteren van Moesah. Wat gebeurde er? Fa'achadna'u achden wabila. Vervolgens hebben wij hem gegrepen met een vernederende bestraffing. Waarom? Omdat hij niet de boodschap van Moosa heeft geaccepteerd. Als dit het geval is met Moosa. Hoe zit het dan met de profeet Mohammed? Degene die zijn boodschap niet accepteert. Degene die hem niet kent. Degene die hem verband. Degene die hem lastert. enzovoort. Allah Ta'ala zegt: Laten hen dan uitkijken dat hun niet een grote kwelling of ramp overkomt, omdat ze hem niet gehoorzamen en zijn bevel niet nakomen van de profeet. Dat hun geen ramp, beproeving, fitne, verwoesting of een grote bestraffing. Waarom? Omdat ze niet de weg volgen van de profeet. Allah Ta'ala zegt: Degene die de profeet tegenwerkt. Nadat wij de juiste leiding en openlijke bekende tekenen hebben gegeven, die een dan een andere weg inneemt dan die van de Profeet. En van de gelovigen. Wij laten hem die pad volgen, dus die dwalende pad. Vervolgens zullen zij in het helft uur belanden. Zie het gevaar van het niet accepteren en niet het volgen van de Profeet en zijn boodschap. Dus alle Profeten hebben één missie. En dat is. Het verkondigen. En dat heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam wel zeker gedaan. Zo zijn woorden ook zijn. Al-yawma at lakum Voorwaar vandaag heb ik jullie godsdienst vervolmaakt. Datgene wat in de tijd van de profeet Mohammed als dien was, is in onze tijd dien. Datgene wat niet in zijn tijd dien was, religie, is ook niet in onze tijd religie. Want de Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft de boodschap volledig verkondigd. Want als hij, niet dat, als hij dat niet zou doen, dan zou Allah ta'ala hem daarvoor bestraffen. En de Profeet sallallahu wa sallam doet al datgene wat hem aan geboden door Allah is opgedragen. Allah ta'ala zegt: Ja, rasool, ma min rabbik. O boodschapper, verkondig de boodschap. te تَفَعَل. Als je dat niet zou doen. Dan zou je de boodschap niet hebben verkondigd. En als hij andere woorden zou interpreteren. Of iets anders aan jullie overdragen. Wat wij hem niet overdragen. En wat wij niet aan hem openbaren. Dan zouden wij hem bestraffen. Dus de dien is volledig. De risale is volledig. Aan ons is het slechts om te accepteren. En het te volgen. Al Zuhri, rahimallahu ta'ala, zegt: Min Allah risale wa ala rasooli, al belaaf wa het al-taslim. Van Allah komt de boodschap. Aan de profeet is het om te overdragen of te overbrengen. En aan ons, wij als moslims, dienen slechts te accepteren. Dienen slechts. Te accepteren. Als we dit doen, dan zullen we geleid zijn. Allah Ta'ala zegt. Als jullie hem volgen, de profeet, dan zullen jullie geleid zijn. En dat is datgene wat wij in het derde fundament samen zullen leren. Welke kennis heeft de moslim nodig over zijn profeet? Is het dat hij al de ahadith en zijn hoofd moet kennen, wat in Sahih al-Bukhari, een moslim, een Nasai, Tirmidi. Ibn Hib enzovoort. Is dat datgene wat van jou wordt gevraagd? Nee. Dat is niet voor ieder weggelegd. En dat is niet de verplichting voor elke moslim. Maar hetgene wat hij verplicht is om te weten... ...is de naam van de profeet Mohammed... ...zijn nesab, zijn hasab, zijn afkomst... Zijn, uh, ...waar hij van afstamt, ...hoe zijn opgroeien was... ...hoe hij heeft geleefd... ...hoe hij de emigratie heeft verricht... ...en natuurlijk wat het allerbelangrijkste is waarnaar hij heeft uitgenodigd en waarvoor hij heeft gewaarschuwd. Oftewel, weten waarom hij in het specifiek is gezonder. Voor wat is hij gezonden? En die versen uit de Koran die daarover gaan, te kennen, te bestuderen, te overpijnzen. De hadith, de overleveringen die over deze voorvallen gaan, te kennen, te accepteren, te overpijnzen. Wanneer was hij profeet geworden? Wanneer was hij boodschapper geworden? Dat is ook datgene wat je moet kennen. Met wie was hij getrouwd? Hoeveel kinderen had hij? Al deze dingen behoren... ...tot de verplichtingen van de moslim... ...dat hij over de profeet moet kennen... De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa als we het hebben over zijn afkomst, want daar begint ook uh, dit hoofdstuk. We volgen nog steeds hetzelfde boek, boek drie Fundamenten. Hij uh, zegt, al aslu thalith ma'rifatu ma nabiyikum in sallallahu alayhi wa Oftewel, het derde fundament is het kennen van jullie profeet, oftewel profeet Mohammed. En dat hebben we net toegelicht. Als het gaat over het derde fundament, hebben we net toegelicht. Hier noemt hij een aantal namen van de profeet om, op. Als het gaat om zijn afstammeling. Oftewel, zijn boomstam. Hij noemt een aantal namen. En dan ben ik heel erg benieuwd of er iemand hier is die de stamboom van de profeet kent. Die de stamboom van de profeet kent. In hoeverre hij deze ooit heeft geleerd. In hoeverre hij in aanraking is gekomen met de namen van de profeet, waarnaar hij naar afstand. En dan zullen we zien dat er weinig onder ons zullen zijn die deze kennen. Maar als het gaat om spelers, voetbalspelers of vechtsporten, of dan zul je zien dat hij vier, vijf namen kent. Voornaam, achternaam, achterachternaam achternaam, achter, achternaam. En wie zijn opa was. En... Heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Maar als het gaat om het kennen van de profeet. Die de ashraf, die de ashraf van Nas was. De meest superieur onder de mensen. De beste onder de mensen. Hetgene waarin jij kennis. Uh, en jouw tijd... insteekt... waardevol is. Waardevol. Want dat zijn ibadah. Vergeet niet. Wanneer je kennis opdoet om jouw profeet te kennen... dat dit een aanbieding is. En het kennen van die of die of die voetballer... met al zijn namen, dat is... totaal geen ibadah, Geen aanbieding. Is tijdverlies. En niet alleen dat. Maar op Wikipedia scrollen... en dit was de naam, en zijn naam, en zijn naam. En die tussentijd... Jouw profeet niet eens een boek openmaakt van hoe hij heet. Dus ga bij jezelf ten rade. Hij heeft verschillende, of hij heeft één stam, die loopt tot een belangrijke stam. En deze stam kan je gewoon noteren, Adnan. Door deze stam is het bekend. Van Mohammed tot Adnan. Al datgene wat erna komt, dat zijn ongeveer 23 namen. Dus van Mohammed tot Adnan is zijn stam bekend. Daaronder is het niet heel erg zeker. Maar het gaat terug tot Adam. Het is een hele lange stam. Net als jij een stam hebt, uiteindelijk, jouw stam loopt tot misschien duizend jaar terug. Dat is waar we het over hebben. Maar als de moslim aantal van deze zou kennen, de stam van de profeet zou het goed zijn... Noteer maar. Mohammed, zijn vader heette? Abdullah. Mohammed, Ibn Abdullah. Wie weet <hubbeet> het verder? Hoe gaat het verder? Hoe heet de opa van de...